5 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De hoge Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg is overleden. Ze was een van de negen leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat was ze al sinds 1993, toen president Bill Clinton haar voordroeg. Ze stond bekend als progressief. Ruth Bader Ginsburg leed aan alvleesklierkanker. Ze is 87 jaar geworden.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 Een vrouw die zeven jaar geleden een schilderij schonk aan het Rijksmuseum in Amsterdam wil dat kunstwerk terug. De 88-jarige Oosje Silberman zegt in NRC dat ze destijds in verwarde toestand verkeerde. Ze heeft beslag laten leggen op het doek, genaamd compositie, dat Bart van der Lek in 1918 schilderde. Volgens kenners die NRC sprak is het nu zo'n 3,5 ton waard. Het wordt gezien als een van de pronkstukken van de afdeling 20e Eeuwse Kunst in het Rijksmuseum.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 De politie heeft op de snelweg A4 een automobilist aangehouden die 230 km per uur reed. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man werd aangehouden ter hoogte van het Zuid-Hollandse Den Horen. Daar is de maximumsnelheid 100 km per uur. Ook s'nachts. Het is helder bij zo'n 6 tot 12 graden. Overdag wordt het zonnig en nog wat warmer dan gisteren. 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.